Van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet ziet geen reden om op de pauzeknop te drukken en de versoepelingen uit te stellen, want de cijfers zien er prima uit. En dat betekent terrassen langer open, sportscholen weer open, dierentuinen weer open en ook binnenzwembaden weer open. Ook in de ziekenhuizen zien ze dat het de goede kant op gaat. Ernst Kuipers zegt dat, ze ook, dat dat ook goed nieuws is voor de andere zorg. Dus voor mensen die geen corona hebben. En moet u zich voorstellen: op dit moment, als ik kijk naar de gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit, zijn nog ongeveer 41 procent van de operaties afgezegd. Uh, door deze daling kun je dat uh, uh, heel snel weer uh, terugbrengen. En die elkaar dus niet in één keer allemaal, maar gewoon in aanzienlijke mate weer hervatten. Je kunt vanaf woensdag ook weer gewoon in de trein stappen. Het spoor is er niet meer alleen voor noodzakelijke reizen. Daar is de NS blij mee, maar ze zeggen wel probeer een beetje op rustige tijden te treinen. Een voormalige officier van de marine krijgt 20 uur werkstraf. In mei vorig jaar betaste hij drie matrozen op een schip in het Caribisch gebied. De leidinggevende kneep ze onder meer in hun billen. Hij werd eerder, deze, hij werd eerder al ontslagen bij defensie. En pen en neer, want de laatste toetsen van examendag 1 zitten erop. Vorig jaar waren er geen examens vanwege corona en dit jaar hebben leerlingen veel online les gehad en gaan de examens wel door. Zijn sommige leerlingen blij mee, anderen minder. Ik vind het ook wat chill dat, dat je nu wel de examens hebt. Want... Uh... Ja, je hebt toch dit hele jaar wel geleerd. En dan zou je, uiteindelijk heb je dan niet een evaluatiemoment ervan. Ja, ik ook dat het niet doorging. Want we hebben heel veel online les gehad, maar daar hadden we niet zoveel aan gehad ofzo. Dus dat is wel jammer. Het is oneerlijk, maar we hebben wel meer maatregelen gekregen om toch te slagen. Dus wat dat betreft is het wel eerlijk. De regels zijn dit jaar iets minder streng. Er is een extra tijdvak, een extra herkansing. En leerlingen mogen één cijfer niet mee laten tellen. Het weer nog, af en toe zon vanmiddag, maar vooral veel buien. kunnen ook nog een paar pittige bij zitten met hagel en onweer. Het wordt een graad of 14. Ook morgen een mix van zon en buien en 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een flinke file op de A7 van Zaanstad naar Horen... door een ongeluk bij de Afrit Avenhoorn. Vanaf knooppunt dan ben je daardoor 20 minuten langer onderweg. De rechterrijstrook is dicht... Verder is het wat drukker op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen Aansmeer en knooppunt Rottenpolderplein. Je hebt daar 20 minuten extra reistijd. En op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden... rijdt het langzaam voor de aansluiting met de A22. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Je hebt ook 10 minuten vertraging op de N208 van Sassenheim naar Velzen... tussen Zandpoort en IJmuiden. Daar staat 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 En uh, ook al hebben we een uh, klein pluutje nodig, uh, Albert-Jan, nu als je naar buiten gaat. Toch een beetje de zomer op uh, de radio met uh, Tom Brown Funking Funkin' Fort Jamaica. Zo aan het begin van de derde uur alweer van Zondvoort op zaterdag. We hebben de dus zin in een uh, lekkere warme studio Tolweg 10A. Want buiten is de bagger weer, hè? Vies. Nou, miezer, miezerig regen en uh, een klein parapluutje heb je wel nodig.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 He responded a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 Uh, dit was uh, echt een uh, grote disco-hit in 1981. En de 12 uh, die gaat nog wel even door hoor, die we nou uh, op hebben staan. Max Specs, geschreven door uh, en geproduceerd trouwens door uh, Ilya ja, Gorts. Nou, dat had ik uh, werkelijk nooit verwacht. Inderdaad, de Nederlandse band Max Specs. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, eens even kijken of het bij de Formule 1 beter gaat dan bij het hockey, Albert Jan. Ja, allereerst even, even, even tussenstand van, bij uh, Bloemendaal tegen Kampong. De, de tweede finale wedstrijd. Bloemendaal heeft de eerste gewonnen. En zojuist heeft Kampong gescoord, uh, uh, gescoord uit een prachtige strafcorner. Twee prachtige reddingen van de keeper van Bloemendaal. Maar die derde bal kon hij helaas niet meer stoppen.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 Niet met lege handen naar huis, want de aanvaller kocht namelijk een Ferrari Monza SP2. Een auto met een prijskaartje van 1,6 miljoen euro. Tot zover. Ding, ding. Wat een prijs zeg voor een auto, meen dat ja. <laughs> niet te geloven? Nou, jij hebt het trouwens over uh, twee races uh, in uh, Oostenrijk. Het is nog niet helemaal zeker of helemaal niet zeker dat daar ook uh, publiek bij aanwezig uh, kan zijn. Dus dat moet nog even uh, inderdaad, uh, staat, uh, staat ook nog even in de wacht.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 vijf jaar geleden. Ongelooflijk. Unbelievable, Max. Unbelievable. Ja, je, je, je Dit horen. ook. Wat een great debut. Dank Christian. Wauw. Max Beer Verstappen, kippenvel. ja, dat heb ik ook hoor. Als ik dit zou hoor. Ongelooflijk. De eerste overwinning van Max Verstappen. 18 was hij toen hè, en toen al gewonnen. Lekker hoor.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 back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end, now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a run, it's only because you're feeling alone. Die krijg je zeker terug als je die oude fragmenten van Olaf Mol hoort... bij de, de Grand Prix van Spanje van vijf jaar geleden. De eerste overwinning van onze eigen Max toen hij 18 jaar was. Nou, die hoor samen met Armin van Buren en Olaf Mol... erachteraan, Lily Allen en Smile.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 Morgen in de krant, we gaan weer naar het strand, want het is zomer. zomer. De natuur heeft zich weer opgemaakt, de zon is weer op de waard, want het is zomer. Kijk de buurman van hiernaast, heeft haar vleer uitgedaan. En de deurwaarder komt langs, met rode rozen. Zij het orgel in de straat, dansen kinderen in de maat. En in de somsde buurt, schijnt nu de zon. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, daar op een kerk, een karlijk paard. Een slagerij, een je van d'r feit, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u het hoogst waarschijnlijk niet, maar het is waar ik geboren ben. Dit dan, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas. Een kar die op de keien. Het raadhuis met een kondervoog, een zandweg tussen koren door, het En wordt uitgeblust. Oh, wat is er leven fijn. Als de zon stijgt. En de allergrootste pessimist wordt te veel gevraagd, humorist. Oh, wat is er leven fijn. Als de zon. Hé! we het de wereld is een bloemtafait. En de buurvrouw het bijt. Alles ziet er het uit Als de zon schijnt Zilveren botels vliegen door de lucht Ieder drama op een dolle lucht. Alles ziet er anders uit Als de zon schijnt Alle ziekenhuizen raken leeg En de bakkersvrouw op over dit Oh wat is het leven vrij oh, zon schijnt. En ja, de wereld met een nieuwe kleur. Overal hangt zo zalig zoete geur. Oh, wat is het leven fijn. Als de zon schijnt. Hé! Hey! Oh, wat is het leven fijn. Als de zon schijnt. Het terrasje zit over Is er leven vrij in de zon? Als de zon nog niet was geweest, was er nooit de reden voor een feest. Oh, wat is er leven vrij, als, als de zon stijgt, als de zon staat, als de zon staat. Wat is jouw goed, hè, André van Duinen Over zo'n mooie versie trouwens.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 Maar er is meer, meer, veel meer tussen hemel en aarde. De dromen werkelijkheid worden. Hier geldt natuurlijk dik bakker.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 Uh, die moeten we helemaal niet hebben. Maar nee. dan gaan we eerst nog even die plaat van uh, Quincy draaien. Ja, we je vast, uh, oh, Frit. wat oh. Het leven zit me niet tegen. Ik heb alles goed voor elkaar. Mijn werk, en huis, geen problemen. En iedereen staat voor elkaar. help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 Meneer Leon, uh, ja, Leon Nardel. Ja, ja, ja, dat gaan we dadelijk eventjes uh, horen. Doe hem de groeten de van me. De vorige ja, keer is ging het leuk. in ieder geval goed met niet hem. Niet zo populair, is Niet <laughs> zo populair. Ja, ja, ja, ja. Ik wou bijna zeggen dat... Nee, dat ah, ja. doe ik al niet. <laughs> goed, ja. Hij probeert gewoon uh, in ja. het interview. Uh, ja, joh, <laughs> ja. Ik, heb, uh, ik heb nog met hem in de klas gezeten. Dus uh, nee. <laughs> Do, doe maar de <laughs> groeten. Doe me.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 nl. nl. Ja. Ja. samen komen jullie daar wel uit. samen komen ja. daar of zoals uh, eu of uh, ga je ja, nog ja. niet uh, groot wie, wie, wie zal het weten. oké, oké, oké. fred, weet... mooi programma zo meteen om vijf ja, uh, uur. gaan we doen. dus ook op DAP plus trouwens. ja 6 uh, plus. 6 uh, a ja. plus a, jongens, a, ik ga de hond vasten. 6 a DAP, DAP, DAP plus zijn we helemaal digitaal te ontvangen heren. dus ja, en natuurlijk ook nog via zfm-live.nl. Uiteraard, en dan kan je ook live meekijken. Ja. Of je daar vrolijk van wordt, weet ik niet. Ja, ja dat is het wel. Als, als je vriendin binnenkomt, maar uh, oké. Okay. Nou, aardig. Nou oké. Okay. Ja, nou uh, uh, uh. kan het wel weer. Goed, Goed. zij is het zonnetje in huis. Ja, nee, ook. daarom, daarom. Fred, veel plezier. Ja, dan dankjewel.